Door de politie was een verwarde hagenaar van 39, dat meldt het OM. De politie kreeg vanochtend een melding over hem. Omroep West heeft beelden naar buiten gebracht waarop te zien is dat agenten de man in bedwang proberen te houden en dat hij klappen krijgt van een agent. Waardoor de hagenaar is overleden, wordt nog onderzocht. De blokkade van de grens tussen Venezuela en Aruba, Bonaire en Curaçao duurt waarschijnlijk nog maanden. Dat denkt minister Zeilstra van Buitenlandse Zaken. De Venezolaanse president Maduro sloot de grens in januari omdat de eilanden te weinig zouden doen tegen smokkel. Zeilstra denkt dat de grens pas weer open gaat na de presidentsverkiezingen in Venezuela die in een paar maanden worden verwacht. Tekorten op de Antillen worden opgevangen door import uit andere landen. BMX'er Jelle van Gorkom heeft vorige week de intensive care verlaten. De 27-jarige van Gorkom lag twee weken in coma... nadat hij bij een training op Papendal zwaard en val was gekomen. Zijn herstel gaat volgens de artsen lang duren. Zo kan hij nog altijd niet praten. Van Gorkom won bij de Spelen in Rio bij de Fietscross een zilveren medaille.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 Op de A4 Amsterdam-Den Haag, een kwartier vertraging tussen Hoofddorp en de Roelof Arenseen. Op de A12 Utrecht-Den Haag, 10 minuten vertraging tussen Lunetten en Oude Rijn. En zo'n 20 minuten vertraging de nasleep van een ongeluk op de A15. Vanaf Nijmegen naar Rotterdam, tussen de afwit Arkel en Harningsveld-Giessendam. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Jou, terug. Goedenavond. Bij Zandvoort eruit door. Ik weet nu hoe ik Ro weg kan krijgen. Gewoon even lekker gaan dansen. Dan is het gebeurd. Dan gaat hij weg de deur in die. doen. En weg is hij. Nou, dan weet jij het ook. Als je hem weg wil hebben, ja, ga gewoon even lopen dansen. Oh, laten. maar dan zeg ik gewoon rot op. En dan gaat hij ook weg. Ja? Dus, zeg nou, jij dat? Durf jij dat tegen hem te zeggen? Ja, ik zou nu weten waarom niet. Ja, dat weet ik niet. Ja, maar dat gaat prima. Ik, ik heb geen idee hoe jullie thuis met elkaar omgaan. Dat wil ik ook niet eens weten eigenlijk. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. <laughs> Maar goed, wat gaan we krijgen? We krijgen nog het recept van de dag. Om kwart over zes. En om half zeven het weer voor het komend weekend. Koud. Mm -hmm. Koud. Mm -hmm. Kwart voor het verzoekplaatje van de week. Ja, en dan is het er weer op. Dan gaan we weer zingen. Dan zijn we er alweer. Dan zijn ja. we er alweer. Maar ja, we zijn er nu ook, hè. Toch? Bij het zingen bedoel ik. Nou, nee. Nee, wij gaan uh, zingen in de kerk. van mee. Toch? In, in de kerk? Oh, dan, nee, heel kruis van oh, daarnaast. de kerk. Ja, daarnaast, hè. Ja, ja, nee, nee. Maar, maar ik mag weer het eerste plaatje aankondigen. Ja. Ja, en uh, ik, ik, dat wil ik altijd. Ik wil altijd jong blijven eigenlijk. Jij niet? Zou uh, je niet jong willen blijven? Uh, nou, als ik gezond was wel, ja. Ja. Oh. ja. Dan wel. Ja, dat is, dat is inderdaad ja. waar, ja. Maar ja. ik wil wel de leeftijd wat bij mijn lichaam past eigenlijk. Ja. <laughs> dus nee, laat mij maar gewoon rustig ja. aanhouden worden. Ja okay. hoor. Nou, dan gaan we daar naar luisteren, toch? Ja. Daar komt hij dan.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 In de laatste taxi vannacht. Dat is eigenlijk... Uh, ja. Oh, je bent weer niet... Uh... Doet hij het weer? Nee. Doet hij het weer niet? Hi. Pot voor Dikkie, ja, dat is ook, ook wel. Wow. Ja, daar is ja. hij weer. Ja. Ja. Pot voor Dikkie roepen, dat ben ik er ja. gewoon. Ja, dat, ja maar, wel. dat moet toch wel lachen. Het was wel een hele leuke uitzending. Hoor. Ja. <laughs> nou, ik denk dat twee vrouwen ook wel Pot voor Dikkie hebben geroepen uh, gisteravond. Ja, oh? yeah. er de, de reden twee vrouwen met hun auto op de Velse Traverse in Velse Noord. Een verkeerscamera ondersteboven. <laughs> ja, Twee vrouwen ook. Yeah. Ja, sorry. Plaatsvervangende schaamte, ik kan er niks aan Vol, doen. Voordat je geflitst wordt. Ja, wat je idee. Volgens de politie is het onduidelijk wie van de twee gereden heeft. Maar ze hadden beide te veel gedronken om dat te mogen doen. De politie werd rond tien voor tien gisteren opgetrommeld voor een verkeersongeval op de Velse Traverse. Ter plaatse bleek een auto vanaf de weg linksaf de traverse opgereden te zijn... en de bestuurster was de macht over het stuur kwijtgeraakt... en tegen de vangrail en de paal tot stilstand gekomen. Omdat de vrouwen, een 32-jarige Haarlemse en een 31-jarige Emuidense bij aankomst van de politie uit de auto waren... was het onduidelijk wie van de tweede auto nu had bestuurd. Het tweetal heeft een blaastest moeten afleggen... De Haarlemse blies 495 UGL. Oh. En de vrouw uit de Muiden 775. Hoorveil? Ja, echt 775. Oh, oh, oh, oh, oh. Jo, dat je hm. nog leeft. Ja, dat is ruim twee maal en drieënhalf maal het wettelijk maximum van 220. Uh, de IJmuidense moest bovendien haar rijbewijs inleveren. De ja, wa waarom? Us. Waarom? Ja, waarom? Als ze niet gereden heeft. Ja, dat is niet ja, duidelijk. Nee, nou dan kunnen ze er ook geen bekeuring geven. Zo, echt wel? Nou, denk het niet. Ja, blijkbaar wel. Nee, dat denk ik niet. Ik, ik weet denk... niet of ze een bekeuring heeft gehad, maar de rijbewijs is ingetrokken. Ja, dat is onzin. Als jij daarnaast zit, je mag zoveel drinken als je daarnaast zit. Dus dat is onzin dit. Maar je mag zoveel drinken gewoon... als je daarnaast zit. Als je, als je niet een auto bestuurt, <laughs> dan mag je heel veel drinken gewoon. Ja, ja, maar als het niet duidelijk is, dan ben je allebei schuldig bevonden. Ja, tot het, het tegendeel niet. bewezen is. Oh, je draait het om. Ja, ja, ja en boven zo ding, denken zij uh, uh, Er is nog uh, zoiets als openbare dronkenschap. Dat is uh -huh. ook verboden. Ja, dat is wat anders. Dat is, dat is een heel ander... Daar raak je je rijbewijs niet ook kwijt. Ja, oh zo? Nee. Nee, inderdaad. Nee, nee, nee, daar, nee, nee. <laughs> Maar weet je wat het, Ik weet wel waarom zij veel gedronken hebben. Zij denkt, de vorst komt eraan, de antivries eroverheen. Maar okay. nee. Ja, er zijn toch uh, hele volkstammen die zeggen van... de vorst komt eraan, Maxima eroverheen. Generation Bob Sinclair en Gary Pine. Ja. Zo. we zien je. Niet, ja? Goedemorgen. Nee. Goedenavond. Goedenavond. Komt ja. u maar. Komt u maar. Ja. Ja, ja, ja. ja wat zullen we eten? Ja, ja, ja. ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De groenteman. En ik dacht dat het Frans Bauer was. Nee, de, nee, dat ben ik gehoord. François Bouwerg, François Bouwerg, ja. François Bouwerg, Chinese ja, stamppot, beker. Oh ja, oh ja, die gaat, die gaan. ja, inderdaad. My heb je day, daar groepoep bij? Die heb je daar ook groepoep. Ja, dan moet je, maar dan oh, moet oh, je boy. ook zo'n stamppot hebben, hè? Ja, ook zo'n stamppot. Nou, een, een, een, een stamppot met uh, met flair, of weet ik hoe je dat noemen wel, met. Uh, stamppot met flair? Nee, een uh, uh, Chinese stamppot. He, he, he, he. Hij krijgt ja, een Chinese Daarom op, ja. vraagt hij om kloepot. Knoop, Kloepoek. Kloepoek. Kloepoek. Ha? Weet u kloepoepaai? Ah, ja. uh, hoeveel ugelletjes heb jij geblazen, ja. joh? <laughs> Samb <laughs> Sambalbaai? <laughs> hij heeft niet geblazen, anders zou hij hier nee. niet zitten. Kom. Kom door die mandarijnen die ik net op nou, heb gegeten. <laughs> Jannie heeft die mandarijnen gewoon helemaal ja. volgespoten met rum of zo. Is dat Ja, ja met wodka. Ja, bijvoorbeeld. Dat vind ik niet lekker. Had jij nog wat nuttigs? Nou, we hebben de winterse standpot. Nou. Ja, een heerlijke winterse combinatie van de rode bieten. Wat zijn de ingrediënten? Geitenkaas en appel. En wat? Heerlijke winterse combinatie van rode bieten, geitenkaas en appel. Oh, appel. Appel. En dan gaan we de ingrediënten gaan we doen. 1 kilo aardappelen. En dat moeten lekkere krabige aardappelen zijn. 50 gram boter. 1 appel, geschild. En in stukjes 100 milliliter warme melk en een potje uh, rode bieten van 680 gram, peper en zout... 125 gram geitenkaas, een rookworst voor vier personen. Stampen! Ik moet altijd aangeven als ze dat moet zeggen. Ja, dan weet ik dat toch niet? Nee, dat is al, daar heb je gelijk in. Ga je het te te verklikken? Ja, nou, zal ik even zeggen hoe je het moet maken? Of hou je niet van bieten? Uh, doe maar door. Oké, okay, ik doe het. Schil de aardappelen en kook ze in 20 minuten gaar. Giet ze af en stamp ze fijn. Roer de boter en de melk erdoor, zodat er een smeuige puree ontstaat. Verwarm de rode bieten en roer ze door de puree. Schep als laatste de appel en de geitenkaas erdoor en breng op smaak met wat peper en zout. En dan tijdens die hele opwarmperiode ga je de rookworst verwarmen volgens de verpakking en serveer me samen met de bietenstampen. Er staat nou echt okay. in het recept dat je eerst geitenkaas erheen doet... en daarna ook nog zout. Ja, dat staat er doorheen. Schep als laatste de Jongen. appel en de geitenkaas erdoor. en breng op smaak met peper en zout. Die bedenken wow. moet eens een keer op de Nierpagina gaan kijken. Ja, maar de, de, de, dat, de Nierstichting. Ja, maar er staat breng op smaak. Dus als jij vindt dat het minder zout moet, <lacht> dan je... nog moet hij op de pagina kijken. Zout is een gewenst. Ja, hè? dat weet ik. Dat, dat, dat ben ik met je eens. Wij gebruiken thuis geen zout. Ja. Helemaal uh, niets. Hans. En jij? Hans. Ja. Mag ik dan een keer bij jou? Want ik mag voor mama nooit stampen. Mag je niet stampen? Nee. Waarom niet? Als ik boos ben, mag ik niet gaan stampen. Oh, dat bedoel je? Ja. Ga je op de grond liggen? Nou, jij gaat al, elke week, ga jij stampen? Ik ga elke week stampen. Dan wil ik bij jou wonen. Ha, ha. <laughs> ik zal Ik zal ha, het Dan, dan ga... ga ik ook stampen. Ja, ik zal het wel even vragen. Dan ga ik de hele dag stampen. Nou, dan gaan we je ad adapteren, ga je. Uit wat? Adapteren. Adapteren? Adapteren? Wat is dat? Nou, dan, we dan mag je bij ons wonen. je vingers in Adapteren? <laughs> Een Adapter. ja, dat weet ik wel, hè? Hoe ben jij? Ja. Potverdriet. Je zit ook op school, jongen. Heet je zit op school? Ja, ik wil heel veel leren daar. Oh, en waar zit je op school? Op school, school. Gewoon veel Nee, op de technische man. Nee, joh. Maar ik ga maar een stoetje. Bij de rode bieten. Ik wil geen toetje jij? Nou, ik was een soort van stout geweest en dan nou mag ik geen toetje van mama. Mag jij geen toetje? Nee, stommer. Maar je kan het wel voor de luisteraars vertellen. Wat jij ja, dan lekker toetje vindt. dat mama is, ja. Dat ik niet een toetje mag. Dat vind ik helemaal niet Ja, lief. nee, dat is waar. Dat is ook nee. niet echt Maar dan ben jij nou, ook maar, niet lief geweest. Nee. <laughs> Weet je waarom niet? Nou? Nou, ik ging op school. Ja. Ging, had ik een windje gelaten. Wat had je gedaan? Ik had een windje gelaten. En toen had de meester gevraagd: wie heeft dat gedaan? En toen ja. heb ik mijn vinger heel hoog opgestoken. En toen zei ik, ik: ik, ik, Ja. En toen zei hij: hoe, hoe moet je voor staf in de gang gaan staan? Nee, ja. dan ben ik voor staf in de gang gaan staan. Dan heb ik heel hard iedereen binnenuit gelachen. <lacht> zij zaten in de stank en ik lekker niet. <lacht> nee, nee, maar nou, nou, dat werd mama wel boos. Ja, op. ja dat kan me voorstellen. Ja. Een beetje wel. Nou ja, dus ik mag niet het toetje. Maar je hebt het goed opgelost. Geen toetje vandaag? Nee, ik mag ja. niet het toetje. Nee, maar gewoon Dan ga ik ook niet zeggen wat zij gaan eten. Oh, gaan we ijsje. gewoon heb ah. ijsje. Ik gewoon een lekker ijsje. Nou, doei. Hey. Doei. Groetjes hey. thuis hè? It's complicated. It always is. just like a way it When love takes over. David Guetta en de stem van Kelly Rowland. Wat zitten jullie nou te lachen? Nou, ja. de manier waarop jij net wat uit zat te leggen, dat was wel ah, heel grappig. Ja, ik vond het wel leuk. Dus uh, daarom zaten wij Ja, maar dat doen, doen we niet in het openbaar. Nee. nee. nee. En dat toetje zo verveeld uh, wegliep. Ja, was ja, dus wat de ja. pest in dat ze geen <laughs> Ho, hoe, hoe oud is het eigenlijk? Dat weet ik veel. Oh, je weet niet hoe oud het is? Ik niet. Van waar die interesse is? Zit, zit wel op school, vier jaar denk ik. Ik heb geen idee, joh. Oh. Van waar die interesse nou, ik, ik vind het altijd leuk uh, om te weten als ja. ik met kinderen praat hoe oud ze zijn. Ja, ja, ja, ja. ja. ja geen idee. Ja. Ja. Jij hebt andere gedachten. Nee hoor. Nee. Hans, ik zou niet durven <laughs> dat. Te Goed, zijn. kom op. Wat hebben we nog iets nuttigs? <middels> Jij. Oh, ik heb nuttig. Nou, kom op dan. Ja, maar ik denk, nou jij wil wel weer eens een keer wat doen. Ja. Um, ja. <laughs> nee. uh, ik heb eventueel een voorstel voor de mensen in de Celsiusstraat. In Nieuw-Noord is dat. En daar zitten een aantal mensen die uh, vinden dat er echt veel en veel te hard gereden wordt op die weg... Um, die hebben daar al uh, menige gesprekken met de gemeente over gehad. Er zijn nu chicanes gebouwd. <laughs> maar ze rijden nog veel harder, want dan willen ze iets sneller bij die chicanen zijn dan het Dus ze rijden nu nog veel harder, dan mijn gevoel. <laughs> en de bussen komen er rampen door. Dus um, wat ze in Eemuiden hebben gedaan, is dat de Eemuider Courant... Uh, die gaat de komende weken met een lasergun zelf de snelheden meten. En hoe hebben ze dat nou voor elkaar gekregen? Ze hadden heel veel... Uh, aanvragen, of uh, nou ja, mopperende mensen gehad over de snelheid. En daar hebben ze dus actie ondernomen. En uh, de lezerkunde is nu uh, aan de redactie beschikbaar gesteld door Veilig Verkeer Nederland. Dus ze kunnen nu zelf kunnen ze ineens uh, de snelheden gaan meten dus en gaan daar schieten. gaan ze iets mee doen. Ze gaan schieten. Nou, als de bewoners de, hun zin krijgen, dan <lacht> zou dat zo <lacht> kunnen. Nee, maar uh, om inzichtelijk te maken waar er in de gemeente Velze te hard wordt gereden... en met welke snelheid gaat de redactie van de IJmuide Courant dus de komende weken met de laser kunnen zelf de snelheden meten. Nou, dat... Bijzonder, hè? Ja, Sanfordse Courant kan dat misschien ook wel doen. Ja, nou, wie weet. Ja, moet ja. ja, is wel het een, een aardig iets. Ja, nou, dat is inderdaad zo. Ja. Ja, je wordt er inderdaad niet goed van als je ziet op en toe hoe ze rijden. Wij hebben scholen voor ons. En als je dan ziet hoe hard sommige mensen rijden... om nog eventjes hun kroos naar de, de, naar de buitenschoolse opvang te brengen... dan denk ik nou... Ja, en over hard rijden gesproken. Er was, uh, vanmiddag werd er iemand bij, mij, uh, bij ons van opgehaald. Um, uh, ze is zelf uh, slechtziend. Uh, en uh, ze loopt dus naar buiten. En er komt een auto door de straat heen. Nou, ik denk dat die echt wel 50 km per uur reed. Dat is echt knap. Ja. Dat is een heel klein stukje met bochten... Dat is echt knap, maar ja. die ging zo hard. En die taxichauffeur, die reageert ook met van... nou ja zeg, dat ja. gaat veel te hard. En zelf trekt hij nog net niet met piepende banden weg. Serieus hè? Dat ik echt naar hem heb staan kijken van... joh, gas, je bent zelf niet veel ja, beter. ja Bijzonder. Ja, ja. ja, ja. ik vind nou, het ja. ook vaak hoor. Mensen hebben ook geen geduld meer. Hè? Nee, precies. Niet meer. Wij wel. Ik... Wat heb jij? Geduld. Daarom, <laughs> daarom hebben we Roda nog steeds zitten. <laughs> Oh, nou ja, dat is humor, hoor. Kijk, broer, vrienden mij. Dat doe ik toch ook niet meer een ander? Nee, nog veel erger. Every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. was solo singing on my own.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 symfonie. Link bandit. En de stem van Sarah Larsson. Ja? Ja, de wintereditie. Nee. Hallo. <middels> CFM. Radio vanuit Zandvoort presenteert het strandweerbericht door Toet Kraaienstein. Nou, kom weer op met jouw wintereditie dan. Ja, dat ben ik. Ah, ik vind het sowieso veel te koud worden. dus eigenlijk wil ik het helemaal niet eens voorlezen. Dat is wel erg, hè? niet? Nee, hoor. Nee? Nee, nee, nee. hoor. Oh, nou ja. Je hebt me jaren al gepest dat ik het koud had. Ja, ik heb je nooit gepest. Ach. Maar goed, weet je, ik lees het wel voor. De nou? wind neemt. Ik heb hem met koud hebben nooit gepest. En dat meen ik echt. Oké. Okay. Goed, de wind neemt vanavond in kracht af. In het binnenland blijft het genagenoeg droog en klaart het soms breed op. Net zoals jouw scheiding, Hans, zo breed. In de kustgebieden komt een enkele bui voor. Ja, je zit me ondertussen in de maling te nemen, maar dat trappen we echt niet in, hoor. Ik schop heel hard terug. Uh, dat minimumtemperatuur loopt uit 1 van 2 graden vlak aan zee tot min 1 verder land inwaarts. Op de meeste plaatsen is de kans op gladheid oppassen dus. Morgen wordt het in de middag zo'n 5 graden. En het is vrij rustig met uitgestrekte wolkenvelden en hier en daar wat zon. Lokaal valt er een winterse bui en ook op zondag is er kans op een lichte sneeuwbui. Um, er staat wel wat meer wind en voelt het dus <laughs> kouder aan. Ja, dat. Ja, dus. Ik heb een vraagje. Uitgestrekt, uitgestrekte wolkenvelden, wat zijn dat? Hele lang gerekte wolkenvelden, oh, okay. maar niet hele, een heel dik wolkenpak of zo. Oh, ja. schapenwolkjes. Ja, dat zijn ja. cumuluswolken, maar um, ja, nee. Nee. Maar ik snap wel dat jij het uitgestrekte niet meer uh, kan plaatsen op jouw <laughs> leeftijd. Want ik bedoel, als jij Gewinkelde je, uit, je uitstrekt, dan vallen de eraf, denk ik. Pom, <laughs> bom, bom, bom, bom. Maar dit nummer toch even. Uh, want dit was te leuk voor woorden. Oké, okay, zullen we nog een keer op herhaling doen dan? Ja, bro, nou, ja, ja, de tokkies komen weer terug op tv. Nee, ja, ik hoorde dat. En wat ja. verstond Hans? De sokjes komen weer terug. Ja. Ja, dus. dus wat zegt Hans? Dat staat wel leuk in je schoenen. Ja, oh. Ja, hè, hè, wat? Staat wel leuk? Hoe bedoel je? Staat wel leuk? Ja, ja dat... onder een spijkerbroek. Eh, uh, wacht. Ja, dat krijg je bij spraakgebrek. Babylonië, hè? Is dat? Ja, een, je, hoe? Babylonië. Spraakgebrek. Ja. Heet het ook? Ken je dat? dat ja, dat wel ja, ja, ja, die, ja, die kan ik wel. Natuurlijk kan ik die wel. Nee, maar het is wel leuk. Maar we hadden het over de wintereditie. <laughs> en toen begon jij met je fantastische weerbericht. Maar de wintereditie ja. van Art Boulevard komt weer terug. Ja. Na het succes van Art Boulevard Zandvoort afgelopen zomer op de boulevard... wordt er zaterdag 3 en zondag 4 februari een wintereditie gehouden... in het kleurrijke Centerparks. Marketed Market Dome. Beide dagen kan er van tien tot zes diverse kunstenaars in actie zien... En daarnaast kunnen we uiteraard kunstwerken gekocht worden. Er is nog plek voor enkele deelnemende kunstenaars. Zij kunnen nog meer informatie mailen naar... natalie@beachpromotion.nl. Beach Promotion? Nee, Beach promotion, oh, Beach. beach. Ja, sorry. Kijk, jij verstaat het ook verkeerd, zie je wel. Ja. Natalie. Nathalie. Nathalie. Nathalie.beachpromotion.nl Nathalie Gelukkig goed. is het geen Amsterdams beach, want dan had ik het niet voorgelezen. <laughs> Want we zitten in jouw boot. En lacht 24 uur per dag. Dit is The FM. Daarom lachen ze. Ja, of, of ze nou 24 uur per dag lachen. Per dag lachen. Per, lachdagen. Ja, per dag lachen. <laughs> ja, we zijn lekker bezig over je niet? Ja, dat ja, is gewoon doe je. Het dat we nu onze blaadjes kasten.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 Most oh, of their photographic splendors In and out of magazines This world and beauty queen Stepping on that snowboat to China and explore. ja, niet als Girls, girls, girls. Wat is de titel van Sailor? Gros, gros, gros. <laughs> maar um, we hadden het dus net over de tokies. Mm -hmm. Maar die komen dus echt weer terug. ja. Ze kondigen een comeback aan... en de reden, ja, die vind ik echt al helemaal grappig... om uh, um de bedoezelde naam te zuiveren. <lacht> ja, Echt waar, dat staat er. Echt, ik heb hem niet verzonnen. Nee. Ik verzin het niet. Nee, dat kan je ook niet verzinnen. De, uh, sinds jaar en dag is hun achternaam... synoniem voor asociale, onbeschofte... en luidruchtige mensen... Toch is het al sinds geruime tijd stil rond de Amsterdamse familie Tokkie. Wat heeft die uitzending een positief effect gehad? Mm -hmm. De radiostilte is inmiddels achter de rug. Want, na want 15 jaar na hun televisiedebuut... vindt de familie het hoog tijd om het een en ander recht te zetten. We gaan weer naar buiten treden. Nu komt deel 2. Ja. En dan komt er een hele uitleg, maar dat ga ik allemaal niet vertellen. Het is gewoon... Ja, ja, ja. Um, ze zijn beu om uitgelachen te worden. En ze hebben boze brieven geschreven naar de minister-president. Ja, het is echt... Op zich is enorm... dat wel knap dat ze kunnen schrijven. Nou, inderdaad. Ja. Maar goed, je hebt het er is, het ook. is maar welke, welke, welke, welke omroep gaat dat in godsnaam uitzenden? Bij Veronica, als ik het even snel heb gelezen. Ik weet het niet zeker, hoor. Dat heb ik, uh... Kunnen wij niet beter onze geld en onze zendtijd dan wat anders besteden? <coughs> Dan moet je aan Veronica vragen. Ja, Ik bedoel, de ja, betaling nee, hiermee, he? Ik nee. heb het niet gezegd dat het nu. Even kijken. Uh, de familie uit Amsterdam Sloten Meer kwam in 2003 in het nieuws door een uit de hand gelopen burenruzie. En daar hebben de ICON en sbs programma's over het gezin gemaakt. De familie uh, uh, heette toen Familie Trots bij de ICON. En uh, de sbs koos toen voor de naam Tokki. Ja. Um, ik weet even, ik heb het volgens mij ergens gelezen, maar dat weet ik niet zeker. Dus ik ga, trek mijn handen eraf. Ik weet niet precies wie het gaat uitzien. Wie, wie trek je er vanaf? Mijn handen. Maar oh, goed, tokjes heb je in zo'n mate. Hè? Er zit bij ons ook eentje ja, ja. in de straat die vindt dat hij alles kan en mag ja. en doet. Oh, ja. Ja. Ja. ja. Zijn zoon op een kwart door de straat heen shee, laten scheezen, ja. terwijl dat guppie maar een of tien is. Dat mag. Ja, dat mag. Hm? Maar ja, er, er zijn er genoeg in Nederland die uh, denken dat ze alles mogen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. zonder ja, Den Haag zit er vol mee. Ja, standaard antwoord is altijd: ik zie het probleem niet. <laughs>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 Ja, Hans, het culmineren is over uh, een hoerenbende. Nee, dat zou zei ik de niet. Ik bedoelde het Nee, dat bedoelde ik anders. Je had het toch over de happy hoeken? Nee. Ah. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Ah, okay. nee, dan had ik het niet over. Ik had het over Temptation Island en zo, nou, die okay. dingen. Nou, had je wat er gemaakt gewoon verder. Alweer een verzoekplaat. Oh? Ja, vanuit Weesp dit keer hebben we een uh, verzoekje binnengekregen. Uh, sure, he's a cat. Dus ja. uh, komt hij aan. Ja, is, ja. is er een kat of niet? Ik heb geen idee. Oh, dat weet je niet. Hij zelf heeft geen kat Oh, hij, oh. Nee. Deze ket van de cats. Ja, duidelijk, ja. Ja, dit is uh, pre sound, hè dus soort. Ja, heerlijk. leeftijd. Ach, man, geweldig toch? Acht man? Nee hoor. Ze waren ja, met nee, ze nee, het is met z'n vieren, maar het is geweldig toch? Anders was het een octet geweest. Geweldig. Maar was toch. het een quintet? Een wat? Een wat? Een quintet? Een quintet. Met z'n vijven. Waar ze met z'n vijven? Nee, dat vraagt hij. Dat weet ik niet. Nee, ik ook niet. Volgens mij waren ze gewoon met z'n vieren. Nee, dus met volgens mij kwart vijven. Vijven, vijven, vijven. Oh, Nou, toch quintet ja. dan? Ja. ja. Hij zat er nog een kitten erbij, denk ik. Nee, Piet, Piet, Piet <laughs> nou. Veerman, Veerman zong alleen maar. Hè? Dus, de, de, de, twee gitaristen, een drummer, Piet Veerman en uh, een toets, toetsenlist volgens mij. Ja, maar maar, maar ze, zijn, ze zijn begonnen met een, met een <laughs> andere zanger. En die zanger die stopte ermee. En toen zei Piet Veerman, laat ik dan maar gaan zingen. Ja, en ja. hij heeft een heel speciaal soundje toch in zijn stem zitten. Ja, ja je niet? Nou, ik hoor hem niet voor zingen dat, dat ik hem zie zingen. Hij trekt dus wow. zijn kin altijd zo raar. Dat geeft niet. Ja. ja, geeft wel. Ja, jawel, heb je, ja, je wil er echt niet naar dat kijken. Dat komt gewoon omdat die man veel paard heeft. Ik wil gaan shoelen als ik die man zie, ja, weet je. Wat ja. het nou is Zo ja. Oh Ja, ja, ja. ja over, over shoelen, Ken je dat verhaal van die vrouw die uh, de baas zegt tegen de van... Uh, ik wil seks met jou. Ja, zo. Ja, en uh, ik gooi 2000 euro op de grond. Uh, en jij pakt die dan op. En het is zo gebeurd, want dan doe ik je vrachteren. Dus <laughs> die... Vrouw die, nou, ja, die, die heeft het er met de vrienden over. En die vriend is oi doen Makkelijk verdiend? Ja, makkelijk verdiend, precies. Dus mm. um, uh, ze, hij, ze komt s'avonds thuis. En uh, hij zegt: En hoe was het? Um, Hoezo? Hm? Uh, na 2000 euro in kleingeld. Dat duurde lang ja. voordat ik. Goed, <laughs> <had ook>. het <laughs> Goed, muziek. Nou, <laughs>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 Sweetly come to me Prince Cry Live. Er zijn meer mensen die huilen de laatste tijd. Wist je dat? Ja. Oh. In Schalkwijk is het de afgelopen maand echt een golf aan woninginbraken beleefd. Um, in januari werd het stadsdeel 29 keer in een woning ingebroken. Dat hebben de politie heeft dat uh, vrijgegeven. Um, ter vergelijking: in eenzelfde maand een jaar geleden had Schalkwijk te maken met zeven woninginbraken. En dat was dan in januari 2016 met elf. En januari 2015 met 8. En nu ineens 29 keer. Het gemiddelde van ongeveer een inbraak per dag in een maand tijd... is in Schalkwijk niet helemaal uniek. In december 2016 was er ook zo'n piek met 29 inbraken. In februari 2015 waren er zelfs 41. In de Molenwijk was het in januari het meeste raak. Daar waren 11 van de 29 inbraken... En drie daarvan waren bij de Weldam de, weten betrokkenen te melden. In de Meerwijk ging het om negen inbraken, de Boerhavenwijk om vijf en de Europawijk vier. Ja, dus, uh, dus even kijken van welke wie van de inbrekers vrij is gekomen. Ja, precies, nou ja, ze hadden ook gezegd: hè, zo van, uh, het is daar bekend, zeker in Haarlem, dat er in bepaalde gebieden, dat zijn echt van die golfbewegingen. Want dan breken ze het liefst in een woonwijk in, dicht bij de snelweg. Nou, dat is Galkwijk uh, ten voeten uit, natuurlijk. Ja. Um, maar ook dat ze de, de vluchtwegen in de wijk zelf goed kennen. Dat ze weten hoe de huizen in elkaar steken. Waar ze het makkelijkste binnen kunnen. Nou ja, en dan zie je van die pieken. En dan uh, ja, ja. wordt de pakkans te groot. Ja. Dan wegen ja, ze weer weg. <laughs> Vertel. Heb je Hoeker? Het ritme van Zandvoort. Het zit hoofd voor hem hè? Heb je het yeah. door voor Abby hoor hè? Schattig hè? Ik ben zo lief tegen je. Als je een inbreker tegenkomt in huis? Ja, ik, heb, ik heb geen idee. Maar is... wegrennen, want was hij je voor? Ja, zeggen waar de spullen van je schoon moeten liggen. <lacht> Uh-oh, Hans volgt niet. Nog een keer. Jawel, nou dan. <lacht> je keek me echt ja, met nee, een blik joh, van nee. het licht brandt... maar er is niemand thuis. Ja, Dat die is was... ook, ik laat het licht tegenwoordig branden. <lacht> Dat is ja, handig. maar dat ben jij in persoon, Oh, zo, joe, zeg maar. dat bedoel je. Nee, nee, nee. Nee, maar, nee, nee. nee hoor, nee. nee. Dat is onzin. Nee. Je mag eigenlijk niks doen, hè, geloof ik. Ja, je moet, ik heb uh, geen idee. Je zou je het weg willen gaan. Ik heb vroeger gehongbald en ik heb een hoop hongbalknuppers overal staan. Dus ik denk dat ik hem een roei verkoop. <laughs> nou ja, Rodi heeft ervaring. Wij hebben een uh, grote ijzeren pijp uh, boven. Ja, onder bed? <laughs> ja, die is hard. Nee, zat. hoor. Die lag in de vensterbank. Oh. En die rolde eraf bovenop zijn teen. Ha. Ja, hij deed iets anders dan wat jij nu doet. Dat was wel een soort van jodelen en uh, nagel kwijt en, en zo. Uh, aanroepen denk ik daarboven, mm, of niet? Nou, binnensmonds. Ja, nee, nee nee. Nee, nee, nee, nee. Op dat soort momenten schelt ik niet zo heel erg aan. Uh, wanneer dan, dan wel? Ja, toen hij jonger was. Oh. oh, we zijn er al? Jongen, ja. jongen. Duimseik, leg maar weg. Ja, het, niet is, meer. het is maar goed dat we altijd door hem een beetje... <laughs> en daar zijn nou. we voor aangenomen, toch? Ja. Ja. Nou, een hele een heel goed weekend. Ja. En een koud weekend, dat is wel jammer. Ja, nou, dat maar maakt niet uit. We houden we elkaar warm, toch? Ik zal het dus stiekem zeggen, wij gaan de sauna in. Ach, helemaal warm. Ja, lekker warm. Goed. Hey, goed weekend. Ja, en donderdag zijn we nu ja, weer. Tot donderdag. Doei, Dag. doei.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 De MEMO zorgt al dagen voor een controverse. De Democraten zeggen dat de publicatie is bedoeld om het onderzoek te ondermijnen. Volgens de Republikeinen blijkt uit het document dat de FBI vooringenomen was bij de start van het Rusland onderzoek. Het aantal schademeldingen na de aardbeving.